Lottlewin met het NOS Journaal. De antiteurde gebeurtenissen op luchthaven Orly. Vanochtend viel daar een man drie militairen aan. Hij probeerde het wapen van een vrouwelijke militair op het vliegveld af te pakken. Toen hij daarna wilde wegrennen is hij doodgeschoten. De politie bevestigt dat hij dezelfde man is die eerder vanochtend begon te schieten op drie agenten. Dat was bij een verkeerscontrole bij Parijs. Hij ging er daarna vandoor en stal een auto. Die werd teruggevonden bij Orly. De politie heeft nog twee mannen gearresteerd. Volgens Franse media zijn dat de vader en de broer van de man van 39. Een automobiliste uit Leeuwarden is vanochtend overleden... nadat ze met haar auto in het water was beland. Hulpdiensten waren snel ter plekke in Oudersluis... maar konden de vrouw van 56 niet meer redden. Juist vanochtend werd bekend dat rijscholen meer aandacht willen besteden... aan wat mensen moeten doen als ze met hun auto te water raken. In Syrië is een grote evacuatie van rebellen uit de stad Homs begonnen. Afgelopen week spraken de opstandelingen met het regime af dat ze met hun families de stad mogen verlaten. Dat gaat naar verwachting zo'n zes weken duren. Het is de bedoeling dat vandaag 1500 mensen de stad met de bus verlaten, onder wie 400 strijders. In totaal vertrekken de komende weken 12.000 mensen. In Vijfhuizen hebben nabestaanden vanmorgen de eerste bomen geplant voor het herinneringsbos. Dat onderdeel is van het Nationaal Monument MH17. Er komen 298 bomen, ter nagedachtenis aan de 298 inzittenden van rampvlucht MH17. Ook minister Koenders van Buitenlandse Zaken plantte een boom. Op 17 juli, drie jaar nadat het vliegtuig uit de lucht werd geschoten, wordt het monument officieel geopend. En dan nog het weer, bewolkt en in het zuiden wat regen. In de rest van het land hier en daar ook nog een bui. Het is 8 tot 12 graden. Ook morgen veel bewolking en lichte regen. Dat was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de N230 van Utrecht naar Maarsen staat bij Maarsen een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. I'm back at you again. Ready to stay in the WGAP. Say oops upside your head. Say oops. Now on all you gaffers, and you finger snappers, you choke chappers, and you love lapses, I want y'all to say this head. with me, <laughs> say it loud, the bigger the headache, the bigger the headache, so the bigger the, so the doctor. Lekker om er weer te zijn. Hè? De studio van CFM aan de tolweg Tina. Jorden, de cabband. Als eerste na het nieuws: weer van 2 uur. Dat was opsap, -up, Sight Your Heads. En even na twee uur betekent Albert-Jan dat we er weer zijn: Zandvoort op zaterdag. Bijen tot aan 5 uur vanmiddag. Ik zeg: uh, Goedemiddag, uh, Albert-Jan. Hoe was je week? Uh, nou, druk, hè? druk. Druk en afwisselend. Ja, ja, ja. we hadden uh, een opstopping in onze uh, sanitaire uh, aangelegenheid in de studio. En heb jij die opgelost? Nou, nou ik niet. Maar <laughs> nee. de, de heren van Spolders hebben dat uh, voor mij uh, geklaard. Dus we kunnen weer met een gerust hart naar het toilet. Dat is mooi. Goed. Goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10A vanuit het Mediapark te Zandvoort. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. En uh, we hebben weer een overvolle agenda. Ondanks het feit dat SV Zandvoort uh, vandaag uitspeelt tegen Allianz, uh, Waar we dus geen uh, live verslag van hebben. Want uh, uh, Jo van is altijd bij thuiswedstrijden voor ons aanwezig. Maar wellicht dat we een seintje krijgen over eventuele tussenstanden. Zodat we u die alsnog kunnen melden. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want dit weekend knalt het al van de evenementen. Ja, vanavond al. hè? Ja, en, en volgende week hebben we natuurlijk een gigantisch uh, wandel... en hardloopevenement uh, hardloop evenement in Zandvoort, twee dagen lang. Dus daar gaan we uitvoerig bij stilstaan... tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Het weekend uh, dat volgt om half drie. Is het, is, het, is het mooier? Wordt het mooier? Blijft het zo? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Er wordt goed naar ons programma geluisterd trouwens en gekeken. Want... Ja, de dieren van de week. Ja, vorige week hadden we dus die, die, die twee supermarkten in de aanbieding. Appie en Deka, maar die hebben inmiddels een baas. Dat is mooi. Dus wij gaan deze week door met dieren van de week. En dan hebben we het over Phoenix en Puma, dat rond de klok van half vijf. Het gedicht van de week, ja, het staat in het geheel in het teken van de scharrehop. Afgelopen dinsdag werd hij officieel gedoopt... Zandvoort heeft zijn eigen hopbiertje en wel een scharrehop. En de heren van, die daarachter zitten komen tussen drie en vier... bij ons langs om een en ander toe te lichten. Het was een koude bedoeling, dus de koeling van de tap... hoefde niet eens erg ver open afgelopen dinsdag. Maar het bier heeft ons goed gesmaakt. Dus het gedicht van de week staat geheel in het teken... van de Zandvoortse scharrehop. We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. over 4 hebben we natuurlijk Pit Report. Nog een weekje te gaan en dan is het zover... Dan barst het geweld weer los. En dan hebben we het natuurlijk over de wereld van de Formule 1. We hebben natuurlijk ook Sport Kort. En ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. Ja, en over die Formule 1 van uh, volgende week... Hè, denk ik van nou, ik ga hem zeven uur gewoon kijken. Maar eigenlijk is het dan zes uur, hè? Want de klok gaat een uh, uurtje vooruit uh, van zaterdag op zondag. Dan gaan we alweer de zomer in. De zomertijd komt eraan. En hier is de zin van Mark Rosen.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 Hallelujah. Girls hit you. Hallelujah. Girls hit hallelujah. Girl, hallelujah. Cause I'll tell Punk, don't give it to you. Cause I'll tell Punk, don't give it to you. Cause I'll tell Punk, don't give, give it to you. Saturday night, and we in the spot. Don't believe me, just watch. Girl, put some nigga in it Take a sip, sign the check Julio, get the stretch Ride right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi If we show up, we gon' show up Smoother than a fresh jar, skip it. I'm too hot Hot dance Call the police and the firemen I'm too hot, hot Make a dragon wanna run a retirement I'm too hot Hot, hot, hot. Bitch, say my name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 bereiden radio je alvast een klein beetje voor, voor de zaterdagavond stappersavond hij gaat er weer aankomen heerlijk en genieten van lekkere muziek natuurlijk in de diverse uitgaansgelegenheden hier in Zandvoort je hoorde de single van Mark Ronson en Aptan Funk beleef het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM tekst tv op kanaal 45 TV. en niet alleen op radio maar ook op tv 24 uur per dag ZFM en kijk je digitaal, dan kan dat via SIGO, via kanaal 40. En dan kun je ook meteen uh, meeluisteren naar het Stanfordse geluid. Je enige, eigen, eigen lokale radio. Zie je We've had some fun. Yes, we've our reps. zingen op de zaterdagmiddag bij CFN. Ja, met deze gauw houden uit de jaren 80 alweer. You Louie en de Nieuws, hoor je, en Stuck with You. Ja, het is 17 over twee. We gaan eens even kijken naar het Zandvoortse nieuws. Want er is wel weer het een en ander gebeurd de afgelopen week, Albert-Jan. Uh, ja, uiteraard uh, zijn we van de week uh, met z'n allen naar de stembus geweest. En de verkiezingen in Zandvoort zijn gewonnen door de VVD. Hoewel de liberalen, net als landelijk, fors moeten inleveren. Zij gaan ten opzichte van 2012 van 41,9% naar 31,8%. Een verschil van maar liefst 10,1%. De PvdA volgt eveneens de landelijke trend. De sociaaldemocraten kregen in Zandvoort slechts 5,2%. In 2012 waren zij in Zandvoort nog de tweede partij met 19,2%. Een verlies derhalve van maar liefst 14%. De PVV is in Zandvoort eveneens gegroeid en ging van 12,2% naar 16,1%, een plus van 3,9%. Zij worden daarmee de tweede partij in onze woonplaats. Net als landelijk groeide D66 eveneens. De sociaal-liberalen kregen 3,6% van de stemmen, meer ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen 7,2% toen. 10,8% nu. Het CDA deed het in Zandvoort eveneens goed. Ze gingen van 4,3% naar 7,4%. 3,1% meer. Procentueel gesproken won GroenLinks de verkiezingen in Zandvoort. De partij van Jesse Klaver kreeg 5,2% meer stemmen en groeide van 1,3% naar 6,5%. Een vergelijking maken met de gemeenteraadsverkiezingen van uh, 2014 is appels met peren vergelijken. In Zandvoort spelen namen de lokale partijen een te grote rol. De opkomst was zeer goed te noemen. In 2012 kwam 74,5% van de kiesgerechtigden naar de stembureaus. Nu was dat percentage opgelopen naar 82,3%. Dit jaar waren 13.363 Zandvoorters ingeschreven als kiesgerechtigden. Als u dus een keer rust de uitslagen terug wilt kijken, kijk dan op de CFM-app, de gemeentelijke website dan wel de app van de Zandvoortse Courant. Getuigen verkeersconflict gezocht. De politie zoekt getuigen van een verkeersconflict dat dinsdagochtend 14 maart rond 11 uur s morgens plaatsvond op de Boulevard Bernard tussen het tankstation en de kop van de Zeeweg. Halverwege de Boulevard Bernard vonden toen wegwerkzaamheden plaats waarbij enig geduld werd gevraagd van de weggebruikers. De bestuurder van een grote grijze pick-up van het merk Dodge type Ram, Ram had dit geduld niet en kwam in conflict met een verkeersregelaar. Toen de verkeersregelaar hem het teken wegvrij gaf, reed de bestuurder in op de verkeersregelaar. Deze wist op tijd weg te springen en beschadigde hierbij de spiegel van de auto. De bestuurder en zijn bijrijder stapten vervolgens uit om verhaal te halen. De bijrijder had inmiddels een moker uit de auto gepakt... en bedreigde de verkeersregelaar. Deze is er rennend vandoor gegaan. De politie kreeg de melding en besloot een zoekslag te maken. De verdachten, een 49-jarige Haarlemmer en een 52-jarige man uit Ter Aar werden aangetroffen bij een woning in de meester troelstra -straat. Zij zijn daar aangehouden en vervolgens ingesloten. De politie komt graag in contact met mensen die getuigen zijn geweest van dit incident. Heeft u iets gezien? Bel dan gelijk met 0900 8844, 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem op 0800 7000, 0800 7000. Man aangehouden na poging inbraak. De politie heeft een 19-jarige man uit Haarlem aangehouden... na een poging in inbraak bij een winkel aan de Bloemendaalse weg in Bloemendaal... Dit gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag rond uh, half 1 s'nachts. Een oplettende getuige had de politie gebeld. In de omgeving werd de Haarlemmer aangetroffen. De verdachte deed aan het signalement en had geen logisch verhaal wat hij daar deed. De man is aangehouden en zijn rol bij de inbraak zal worden onderzocht. Nogmaals getuigen en mensen met informatie worden verzocht te bellen met wederom, 0900 8844. 0900 8844. Dat was het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. En wil je het nog een keer op je gemak nalezen? Dat kan heel eenvoudig, hè? Download even de ZFM Sandvoort app en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dit is een hit uit het hitlijst van dit moment. Hier is Clean Bennett. She works the, night, by the water. She's so far away from my She just wants a life for a baby.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 Come, you well prepared. No, mama, you never said, tear. Cause You have to take things here and here. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, my red pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily, your workflow, everything you know. So you're not stopped. no time, no time for your dear. Now she got a six year old, trying to keep him warm, trying to keep all the.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 Badnit heeft al heel veel hits gespoord. En dit is er ook. Eentje, de laatst verschenen single. Joris samen met Jean-Paul. En die maakt de helemaal af. Dat was Rockabye. wil je trouwens de 40 beste hits van Europa horen. CFM stent ze voor je. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur in de Euro Breakdown. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Mag je niet missen, hè? zo begin je je weekend goed bij CFM. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur. Nou de gouden al vergeet ook niet te draaien, hier zijn de meesonets. van de meesten net, de Hardack Avenue. Jawel, we hebben het uh, ja, uiteraard vernomen in het uh, nieuws. Het circuit heeft een nieuw uh, laagje asfalt uh, gekregen. Of daar zijn ze op dit moment mee bezig. En dat betekent een uh, ja, paar seconden tijdwinst uh, op, de, op de rondes, uh, Albert-Jan. En ja, misschien ook uh, van invloed op de Racing Days. Je weet het maar nooit. Ja, want daar uh, toch even extra aandacht daarvoor. Want kaartverkoop, uh, ja, het is ongekend. Uh, vandaar dat we daar even extra aandacht aan schenken. Want op 20 en 21 mei komt Max Verstappen naar het circuitpark Zandvoort. Daar vinden voor het tweede jaar op rij de jumbo familie Race dagen driven by Max Verstappen plaats. Tijdens dit familie-evenement kunnen liefhebbers van de Formule 1 en fans van Max Verstappen de Nederlandse Formule 1-held live in actie zien. Kaarten zijn inmiddels verkrijgbaar via www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl Dit jaar geeft Max Verstappen tijdens de jumbo familie Race dagen wederom de Red Bull Formule 1 bolide de sporen. Het is het enige weekend in 2017 dat Max Verstappen... met zijn Formule 1-demonstraties in Nederland uh, uh, aanwezig zal zijn. Maar er is meer dan de, voor de Formule 1-fans... want tijdens dezelfde evenement komt de Bosch GP-serie in actie... en kan worden genoten van geweldige races met Formule 1-auto's... uit de rijke historie van de ultiem, ultieme raceklassen... net als de GP2 en de World Series Bolides. Het programma omva omvat verder wedstrijden van vier andere raceklassen... met boeiende startvelden... In de voorverkoop van de jumbo Racedagen Driven bij Max Verstappen... zijn toegangskaarten voor de Formule 1 paddock verkrijgbaar voor 25 euro. Kinderen van 5 tot en met 12 jaar betalen 12,50 euro... en kinderen tot en met 4 jaar hebben een gratis entree. Ook zijn gelimiteerde kaarten met een zitplaats op de hoofdtribune... inclusief toegang tot de Formule 1 paddock beschikbaar. Zoals gezegd, kaarten kunnen worden besteld via www.circuit-zandvoort.nl... Www ook is hier een overzicht te vinden van alle beschikbare kaarten... als mede VIP-arrangementen. Net als vorig jaar zijn er gratis duinkaarten te verkrijgen... via Jumbo Supermarkten. En nogmaals, ik zou zeggen, als u er naartoe wil... treuzel niet en bestel uw kaarten, want het wordt een... Prachtig weekend op 20 en 21 mei. Met de Max Verstappen uh, uh, circuitdagen. Uh, racedagen, driven bij Max Verstappen. De raceliefhebbers, het was de Groot Kruis door uh, 20 en 21 mei. En bestel uw kaarten tijdig. Ja, dat gaat inderdaad weer een uh, geweldig weekend worden. Op het circuitpark Zandvoort en in Zandvoort. Ja, de Bos GP, dat uh, zijn toch uh, die uh, oude Formule 1 auto's. Klopt, heel goed. Ja, dat is mooi hoor om te zien. Nou, die komen dat weekend langs op het circuitpark zo voort. Dus zeker de moeite waard om de kaarten nu te bestellen via cpz.nl Niet echt vrolijk van, hè, als ze het hebben over regen in deze plaats. Ja, je weet het maar nooit wat het weer gaat doen. weer weerbericht. En krijgen we nog last van regen, Albertje? Of valt er mee? Nou, dit is, dit is alleen voor dit, dit weekend eigenlijk uh, het weerbericht. Laten we eerst even teruggaan naar gisteravond. Gisteravond en afgelopen nacht regende het van tijd tot tijd, maar deze regen trok vanochtend geleidelijk uit de regio weg. Daarna is het een tijdje droog maar het blijft wel bewolkt. De stevige west- tot noordwestenwind neemt geleidelijk in kracht af... en de temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 12. Vanavond en de koude nacht is het bewolkt en gaat het opnieuw enige tijd regenen. De west- tot zuidwestenwind neemt geleidelijk weer in kracht toe... en de temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Morgen is het ook bewolkt, maar dan is het wel weer op de meeste plaatsen droog. In de middag neemt geleidelijk de kans op regen weer toe. De zuidwestenwind is duidelijk aanwezig en waait vrij krachtig tot hard en de temperatuur stijgt naar 12 graden. En na morgen blijft het wisselvallig met temperaturen rond de 10 graden. Aldus Rico schreudel. Nou, we willen dat mooie weer weer terug, Albert Jan. En. Doe er wat aan. G ja, geduld, geduld. Geduld, ja, ja, ja oké. Okay. Het weer is te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer. Dat was het weer. Zie je er. En uiteraard morgen weer meer weer bij Zatvoort op zondag. Zo rond in naar B half drie. Dit is ook weer zo'n wereldse plaat uit de hitlijsten van dit moment. de Cooking on Three Burners. Toen draaiden wij het onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown. De single van Cooking on Three Burners en Mind Made Up. Gevolgd door deze klassieke van Shalomar. En het is een night to remember. Ja, je weet maar nooit wat er aankomende nacht uh, aan gaat komen, Albert-Jan. <lacht> nee, Heb je nog wilde plannen of niet? Ik altijd. Ik plan ja, altijd. Al plannen, al maar uh, uitvoering? Ja, ja, plannen een tien, uitvoering een 10. Ja, heel goed. <lacht> De zandsculpturen. Ja, maar ja. laatst het. Ze komen er weer aan. Ja, dus uh, even een, een vooraankondiging alvast. Want het belooft weer uh, prachtige uh, Europese zandsculpturen uh, 2017 te worden in Zandvoort. Hollandse Meesters herreizen in zand. Op 12 juni zal voor de zesde keer... het Europees Kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort georganiseerd worden. Het thema dit jaar is Hollandse Meesters. De deelnemers laten zich inspireren door de Hollandse Meesterwerken... uit de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg... die vanaf 7 oktober 2017 in de Hermitage in Amsterdam... te bewonderen zullen zijn. In de jury zullen onder meer Martijn Bos van het Rembrandthuis... Marcel Westerdiep van Escher in het Paleis... en Erik Zwemmer van het Holland Casino... Zandvoort plaatsnemen. Op 18 juni wordt bekendgemaakt welke zand, scul, zandkunstenaar zich Europees kampioen Zandsculpturen 2017 mag noemen. Het EK Zandsculpturen is een unieke samenwerking tussen de Hermitage Amsterdam en het Zandvoortsmuseum. Het is heel bijzonder dat deze Hollandse meesters straks voor het eerst weer even terug zijn in Nederland. Nog mooier is dat zij dan ook in grote zandsculpturen in Zandvoort te zien zullen zijn. Al dus Paul Mostert van de Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam. Hele Janster van het Zandvoortsmuseum is in de zevende hemel. Een samenwerking met een gerenommeerd museum als de Hermitage... daar konden wij tot nu toe alleen nog maar van dromen. Wij verwelkomen jaarlijks ruim 5 miljoen bezoekers in Zandvoort. Met veel plezier geven we hen hier in Amsterdam Beach... een voorproefje van de tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage... al dus de curator van het Zandvoortsmuseum. De kunstwerken zullen naar verwachting tot november 2017 te bewonderen zijn... De tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage... is van 7 oktober tot en met 27 mei 2018 te zien in de Hermitage in Amsterdam. Maar eerst op 12 juni hier in Zandvoort. 12 juni, dus de zandsculpturen, jawel. Ze blijven een aantal maanden staan, dus we kunnen er weer van genieten. Ook dit jaar weer. Het is 13 minuten over half drie. Zandvoort, een hele goede middag. En houd de radio lekker aan, hè, want we hebben nog heel veel informatie voor je. En lekkere muziek. En nou even gauw ouwe van Madonna. Here is crazy for you. Sway in the music starts. Strangers making the most of the dark. Two by two. Ja, het wel een beetje bij de vorige plaat, hè. En Night to Remember, daarachter kreeg je Crazy for You, inderdaad. Een oudere single alweer van Madonna. En dit is ook zo'n lekkere plaats. De single van Craig David. We doen met z'n allen mee met Walking Away. Dat was de single van Craig David en Walking Away. het is een drukte hier in de studio. Op dit moment wel gezellig hoor. Ik zou even kijken als ik u was. wwctvmstreep livenl kan je live meekijken. Ik zeg proost. De is op Ik punt. Proost. Lekker lekker. Danny, top dat je er bent. In een tweede uur gaan we uitvoerig stilstaan bij het afgelopen dinsdag met een mooie. O, uh, officiële opening van het uh, hopseizoen van de Scharrelhop ja, in Zandvoort. Inderdaad. Dus daar gaan we na drie uitvoerig uh, op terugkomen. Uh, wat gaan we doen? Even Kijk, kijk ja? Louis! Ja. Nee, nee, Louis, Louis, ja. moet, Louis je moet even rustig bijkomen. Goed, dan gaan we door met het volgende bericht. Art Boulevard Zandvoort zoekt kunstenaars. Vorig zomerseizoen vond er op de boulevard een try-out plaats... van het kunstevenement Art Boulevard. Initiatiefneemster Nathalie Perenboom besloot om het concept te herhalen en nodigt van 14 april tot en met 17 september kunstenaar uit, kunstenaars uit... deel te nemen aan de Art Boulevard Zandvoort. De bedoeling is dat de bezoekers de kunstenaar eventueel ook in acties kunnen zien. Het idee voor een kunstmarkt is bij Perenboom ontstaan... door haar ervaring tijdens reizen in verschillende landen. Elke toeristenplaats heeft namelijk altijd wel een plein of straat... waar kunstenaars zijn die portrettekeningen maken of andere kunst aanbieden. En daar is de boulevard van Zandvoort ook een prachtige plek voor, zegt zij enthousiast. Weerboom is op zoek naar kunstenaars die zin hebben... om deel te nemen aan de Art Boulevard Zandvoort. Alles is mogelijk, van portrettekeningen tot nagels vervraaien. Het is geen markt met vaste kramen, maar wel op een plek... mogen er wel stoelen, een tafel, een rek of andere attributen staan. Het kunstevenement is weer gevoelig Bij slecht weer gaat het aanbod niet door... en worden de kunstenaars op tijd op de hoogte gebracht. De eerste deelname is gratis, zodat men kan ervaren... Of het aanspreekt. Daarna zijn de kosten 25 euro inclusief 21% btw per dag per plek. De opbouw is tussen 10 en 1 uur en de afbouw tussen 6 uur s'avonds en 10 uur s'avonds. Vanaf begin juni heeft Perenbaum een kiosk op de boulevard en deze zal als centraal punt voor de kunstenaars dienen, maar ook als shop voor de toeristen en bezoekers. Het kunstaanbod met een mix van talent, ambacht en vertier is te vinden op de boulevard de Vauvage en of het van Venemaarplein. Meer informatie of reserveren www.artboulevardzandvoort.com www.artboulevardzandvoort.com Dankjewel, Albert Jan. straks, ja, proost. Gaat, gaat het een beetje, nee. of niet? Nee, hè? nee, nee. Neem even een slokje bier. Misschien helpt dat. Ja. Biertje. Biertje, je weet het maar nooit, hè. Je weet het maar nooit. Nou, we gaan nog twee platen draaien. Tot aan het nieuws weer van drie uur in eentjes. Van Kevin James. I promise that I'll hold you when it's cold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 In de eigen Europese hitlijst van CFM. De Euro Breakdown elke vrijdagmiddag te horen tussen drie en vijf. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Ja, zo dadelijk in de volgende uur gaan we het erover hebben, Albert-Jan? Het bier. Het Zandvoort bier, ja. ja. Doe jij de laatste twee uur dan even alleen? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Nou, zoveel bier is er ook weer niet hoor. Dat je gewoon twee uur uh, ermee bezig bent. Maar goed. Dus dan meteen in de volgende uur daarover meer, hè? Afgelopen week werd het gepresenteerd. Het enige echte eigen, de Zandvoorts biertje. Ja, de scharrel. Hmm. Daarover straks meer.